Dit is Radio 1. Het is 9 uur, Trudy Ventrig met het NOS-journaal. SP-leider Roemer is kwaad dat hij morgen niet mag spreken... op de studentendemonstratie in Den Haag. Morgen protesteren studenten op het Veld tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Ze zijn het er onder meer niet mee eens... dat langstudeerders 3000 euro meer collegegeld moeten betalen. Roemer had graag het woord willen voeren... maar de SP neemt morgen bij de demonstratie al deel aan een forumdiscussie. En elke partij mag maar aan één onderdeel meedoen. PvdA-leider Cohen en d 66 voorman Pechtold spreken wel. Roemer vindt het onbegrijpelijk dat hij het woord niet mag voeren. De SP is de grootste bondgenoot van de studenten, zegt hij. Een pakje sigaretten wordt opnieuw fors duurder, zegt marktleider Philip Morris. Dat bedrijf verhoogt de prijs van merken als Marlborough en Chesterfield met 40 tot 50 cent. Vanaf 1 maart moet voor een pakje Marlborough 5,20 euro worden betaald. Een belangrijke reden daarvoor is de verhoging van de accijns op rookwaar met 27 cent per pakje. Verwacht wordt dat ook de andere sigarettenfabrikanten hun prijzen zullen verhogen. Twee jaar geleden werden pakjes sigaretten ook in één klap 50 cent duurder. Philip Morris zag toen zijn verkoop met 10 procent dalen. De Amerikaanse politie heeft in een grote antimafia-operatie... meer dan 130 mensen opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met vijf beruchte maffia-families... in de staten New York, New Jersey en Rhode Island. Alle verdachten zitten vast in een militaire gevangenis in New York. Veel van hen werden in het holst van de nacht van hun bed gelicht... Bij de operatie waren zo'n 800 agenten en rechercheurs van de FBI betrokken. Volgens minister van Justitie Holder hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan ernstige misdrijven, waaronder moord en afpersing. Het weer. Vannacht koelt het af naar min 1 tot min 4 graden met in het binnenland kans op mist. S ochtends lichte regen of ijzel in het noorden, in de middag opnieuw zon en maxima tussen 3 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over negen. Via Wikileaks weten we nu dat topambtenaren Amerika hebben ingezet... om minister Bos onder druk te zetten. Gaat het er altijd zo aan toe in Den Haag? In Japan daar bestaat de nieuwste entertainmenttrend uit zweepjes en kaarsvet. En wat die Japanners daar precies mee doen... en dat is niet wat je denkt, dat hoor je binnen een half uur. En topkok Pierre Wint, probeert al jaren kinderen gezonder te laten eten. Gezonder, niet lekkerder. Vind je iets vies? Ja. Dat kan helemaal niet, want vies bestaat niet. Vies bestaat niet. Vies bestaat niet. Maar je hebt toch als je iets eet wat je niet lekker vindt? Nee, vies bestaat niet! Goed, straks aan het eind van de uur is hij hier. Ga ik me nu even op voorbereiden, dan nu. Breaking! Ranking the News. Nu kieken Ja, op vijf. De nieuwe liefde van Amazone, uh, Ankie Vergunsen. Oh, hij ziet er heel goed uit, hij kan heel goed lopen. Maar hij moet natuurlijk ook een klik hebben met een paard. En, uh, dus ik heb hem een paar keer gereden. En het leek erg goed. Dus vandaar dat hij vandaag uh, bij mij op stal gearriveerd is. Ja, het gaat dus om een paard. En zijn naam is Upido, als in Cupido alleen dan zonder C. En Upido is volgens uh, Ankie een echte hete hunk. Ja, oké, okay, hij is heel knap. <laughs> dus dat helpt. En um, ja, verder heeft hij. Ja, ik vind hem knap en daar gaat het om. Dat is wat het eerste maakt het begin... paard knap? Nou, hij heeft echt wel uitstraling. Het is een mooi paard om te zien. Ja, echt knap is hij. En als je hem opbakt met wat uitje en spek, dan is hij ook nog eens knappe rug. Multifunctioneel <lacht> en talentvol, dus dat paard. Nee. Oh <lacht> nou. <lacht> Goed, Sorry. Upido die snapt het gewoon, weet je omdat hij talent heeft voor de moeilijke dingen. Hij kan, uh, ja, zoals ik al zei, hij kan goed galopperen, hij kan goed draven... maar hij kan ook goed het af wat je dus nodig hebt op het uh, hoogste niveau. Ja, het is de bedoeling dat Anki in 2012 mee gaat doen aan de Olympische Spelen met Upido. Op vier dan, staatssecretaris Veldhuis van Zanten van Volksgezondheid... heeft een bezoek gebracht aan Brandon. Ik ben bij Brandon geweest en hij heeft me op zijn MP4, niet MP3, speler heeft hij me de afbeeldingen van auto's laten zien die hij daarop heeft staan. En het was een blij moment, want hij was trots op de foto's van zijn mp4-speler. Maar ik dacht, mijn kinderen konden beginnen te onderhandelen met mij over hun rijlessen. Op dat moment. Dat is er voor hem niet.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 Veldwijs van Zanten zei dat ze Brandon met een gerust hart achterliet in Ermelo. Volgens haar hebben de medewerkers van de instelling een enorme betrokkenheid en professionaliteit. Dan, naar het, einde, uh, het naderende einde van de wereld. Een beginnetje daarvan werd gisteren gemaakt in de provincie Groningen. Hij was uh, 2,5 op de schaal van Richter. En uh, wat voor bevingen uh, moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is op zich een beving die mensen in de buurt uh, goed kunnen voelen. Uh, maar het is uh, niet echt een, uh, uh, een, een aardbeving waar veel schade door aangericht kan worden. En dit alles speelde zich dus af in Groningen, vooral in steden, Middelstum en Bedum. Ja, mensen voelen het behoorlijk en dat hebben we ook gezien, want er zijn ongeveer 30 mensen die gisteravond binnen het uur al uh, een uh, e-mail e naar ons gestuurd hebben. Ja, en met de Groningse internetverbinding is dat natuurlijk razendsnel. Natuurlijk is een aardbeving een verschijnsel dat wel vaker voorkomt... maar aardschokken in Groningen worden meestal veroorzaakt door de gaswinning. Ja, zeker. dit past uh, in het patroon wat we tot nu toe gezien hebben. We gaan door met nummer 2. 1, 2, 3, 4. Goed. Op de Rijn zijn 14 schepen succesvol langs de gekaps... Gekaks, gekapt. Gezonken tanker geleid. Een Nederlands schip was daar ook bij en dat voelde wel goed. Nou, dat voelt wel goed, ja. Zeker. Dat is schip hoort te varen. Maar ja, goed, problemen zijn daardoor nog niet opgelost natuurlijk. Want ze laten een paar schepen langs. En ja, hij moet er nog steeds gelicht worden. En dat kan wel even een tijdje een beslag nemen. Ja, dat kan zeker nog wel even duren. Het schip ligt nu in een gat, en dat gat is groter geworden en nu ligt er ook het schip dus dieper. Schepen er langs laten varen is ook link, maar bij dit schip ging het goed. Ja, dat is goed gegaan. Wij hebben dan een assistentie gekregen van de sleeboot. Dat wil dus zeggen, als je dan motorstoring krijgt of roeruitvallen of wat ook, dan kunnen ze je daar van behoeden dat je daar niet tegenaan komt. En dan kunnen ze, daar zit op dat schip die gecapsizd is, daar hebben ze zo'n meetinstallatie op gezet. En dan kunnen ze zien als het schip heen en weer gaat. Gekapseist. Dat is veel makkelijker ineens dan. Ja, dat, zo kan ik het ook. Ondertussen wordt geprobeerd het schip leeg te pompen... want er is nog steeds 2400 ton zwavelzuur aan boord. Dan een diep door het stof dag vandaag voor de NS en ProRail. Vandaag zeiden ze sorry in de Tweede Kamer... voor de problemen die er waren tijdens de grote sneeuwval van december 2010. Voor u zit een treurige president-directeur van ProRail. Ik ben treurig omdat voor het tweede achtereenvolgende volgende jaar ik het hoofd moet buigen voor de reiziger. Ik kan me de machteloosheid van onze klanten en van onze medewerkers heel goed voorstellen. Do to make you love op zo'n moment is ons product niet goed genoeg. Maar de I verwachtingen, do, ook gewekt door reclamespotjes, niet waar kunnen maken. Niet waar kunnen maken. Niet, niet, niet. En we zijn er niet in geslaagd hen op tijd op hun bestemming te laten komen. Zijn we er niet in geslaagd om de juiste reisinformatie te bieden over het moment waarop de treinen zouden rijden en wanneer ze op hun bestemming zouden komen. Ja, Aldus, Bert en Bert van ProRail en de NS. Nou je snapt, de Tweede Kamer vond de buiging waanzinnig en kon het ook waarderen, maar er moet wel wat veranderen. Vandaag gaf de Kamer aan dat niet ProRail, maar de NS verantwoordelijk moet worden voor de informatie op de borden. Want dan komt alles goed. Dames en heren. Door winterse omstandigheden is de dienstregeling op een aantal trajecten, met name in het westen van het land, aangepast. Seems to be Zo, oké, okay. dat uh, was het. <laughs> morgen is er weer een nieuwe. Dankjewel, Luc. Tot morgen. Ja, iedere dag duiken we naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis uh, met onze neus in de geschiedenisboeken. Vandaag opende de grootste bank ter wereld, de Chinese, Chinese Industrial and Commercial Bank of China, zijn eerste filiaal in Nederland. En wij vragen ons af wanneer werd er eigenlijk de eerste Nederlandse bank geopend. En historica Lizzie Dierks die weet dat. Lizzie, goedenavond. Hallo Willemijn. Wanneer was dat? Dat was uh, in 1609. Toen werd in Amsterdam uh, de Amsterdamse wisselbank geopend. Op de Dam, in Amsterdam dus. Aha, in 1609 al. En uh, toen viel er ook wel wat te wisselen kennelijk. En toen viel er behoorlijk wat te wisselen, want uh, ja, de 1609, dat is het begin van de 17e eeuw, het begin van de gouden eeuw van Nederland. En uh, ja, de handel bloeide, begon toen echt enorm op te bloeien. In 1602 was de VOC opgericht. Dus uh, Amsterdam was een heel erg aantrekkelijke stad voor koopmannen. Mm -hmm. uh, maar dat had dus als gevolg dat iedere koopman met zijn eigen muntje naar die stad toe kwam. Mm -hmm. En uh, dat werd dus een beetje een chaos. Want in iedere stad werd gewoon een eigen munt geslagen. En zelfs de VOC sloeg zijn eigen munt. En los van het feit dat dat een chaos werd, was het gewoon ook een beetje onvoordelig. Want iedere keer als je dan die munt inwisselde tegen weer een andere munt... Ja, dan ging er toch een beetje wat van die waarde verloren. Nou, en om dat dus allemaal een beetje te voorkomen, uh, besloot de stad Amsterdam... nou, we gaan hier gewoon een één centrale wisselbank maken... waar iedereen al die kleine muntjes en klompjes goud kan inruilen voor de bankgulden. En ja, zo gezegd, zo gedaan, zo werkte dat. En dat heeft echt een enorme boost gegeven... ook aan dat hele, die hele handel in Amsterdam in de 17e eeuw. En, en was dat dan, ik kan me zo voorstellen... dat voor de gewone Amsterdammer in die tijd... dat hij wel even met zijn oren stond te klapperen? Ja, ik weet ook niet. Het was echt vooral voor alle kooplieden handelsmensen, hoor. Die mm. dat, uh, want je kon ondertussen je mocht ook gewoon nog wel met al die andere muntjes betalen daar. Maar wat, wat vooral ook interessant was, wat ze op een gegeven moment deden, is dat uh, kooplieden konden daar ook een rekening openen. Hè? Dus ze konden ook geld storten op die bank. En op een gegeven moment konden ze zelfs giraal geld naar elkaar overmaken. Dus eigenlijk wat we vandaag de dag alleen maar doen, via het internet. Maar dat kon dus al in de 17e eeuw in Amsterdam. En daardoor werd het voor al die kooplieden uit de hele wereld nog aantrekkelijker om in Amsterdam te gaan handelen. Want ja, je, je, je verloor er helemaal geen geld door, door die, al die muntwisselingen. En bestaat die bank nu nog? Nee, die bestaat niet meer. Want het, het, was namelijk, het succes van de bank was namelijk ook dat die zo ongelooflijk betrouwbaar was. Dat kwam omdat uh, ja, die, weet je, ze hadden altijd een 100% reserve in kas. Hè, dus alles mm -hmm. wat ze in de bank hadden staan, hadden ze ook daadwerkelijk in muntgeld. Dus daardoor was een bankrun of zo, nou, dat konden ze aan. Maar ja, op een gegeven moment stapten ze een beetje af van dat principe... En gingen ze enorme leningen uitgeven aan de VOC aan het eind van de 18e eeuw. En met de VOC ging het toen al niet meer zo goed. En ja, dat was toch eigenlijk ook een beetje het einde van deze Amsterdamse wisselbank. Die is toen uiteindelijk in 1820 opgeheven. Maar daar hebben we toen wel de Nederlandse bank voor teruggekregen. Dankjewel Lizzie Dierks. 18, nee, sorry, 16,9 Dus de, 16, de, allereerste, de allereerste bank in Nederland. Dankjewel. BNN Today. Ja, zometeen Binnenhof-expert Joris Lu Luijendijk over de vraag wie in Den Haag nou eigenlijk de macht heeft. Maar eerst... Ben ik at the disco met 9 in the Afternoon. It's night in the afternoon, and your eyes are the size of the moon, You good cause you can, so you do, we're feeling so good, just the way that. Je hebt je water, blubberen. Mevrouw de voorzitter. Het is donderdag, dat betekent tijd voor politiek met onze eigen politiek mannetje in Den Haag. Sievert van Linde Siewert, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ja, Vorige week, natuurlijk, de Haagse Wikileaks-bom gebarsten. Iedere dag komen er weer fijne, gezellige, leuke nieuwtjes over Nederlandse politici en ambtenaren boven tafel. Fijne tijden voor jou, schat ik zo in. Nou, ja, die fijne, kleine, gezellige, kleine dingetjes... Ja, blijken dat is vooral een ook... beetje een understatement. Nou ja, blijken ook vooral dingen uit de krant van een aantal jaren geleden te zijn. Dat er kernbommen in Nederland zouden liggen, wisten we eigenlijk al wel tientallen jaren. En dat de PvdA de SP erbij zou houden ook. Maar deze dagen worden toch interessanter. Er blijkt namelijk uit de stukken dat er toch systematisch door topambtenaren... de ambtelijke baas op het ministerie van Balken... en de ambtelijke baas van destijds buiten... minister van Buitenlandse Zaken Maxime Vragen, dat die bij de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Ivo Daalder... trouwens een Nederlander, die, uh, die ah. dus ook perfect Nederlands spreekt... dus zoveel spraakverwarring kan er niet zijn... hebben aangedrongen om Wouter Bos onder druk te zetten. En uh, ja, daarmee lijkt toch het uh, beeld een beetje te gaan kantelen... voor uh, de heupzwiepende uh, Wouter Bos. En lijkt het toch dat het CDA via de ambtelijke Weg... ontzettend op uh, de coalitiegenoot heeft lopen inhakken. Je bedoelt, het Bos als komt, blijkt in één keer een hele recht terug te hebben. Ja, dat blijkt wel. Die blijkt ontzettend onder vuur gelegen te hebben. Ja, van niet ja. alleen politici, Maar ook ambtenaren. Het nou, nieuws natuurlijk de afgelopen dagen allemaal naar buiten gekomen. En, en dan gaat het steeds over ambtenaren. Hè? En dan kan je dus concluderen... Nou ja, de macht zit dus helemaal niet in de Tweede Kamer. Dat hebben wij vroeger op school netjes zo geleerd. Maar het blijkt, de niet, zo, de macht. blijkt niet zo te zijn. Um, journalist Joris Luijendijk... die zei dat natuurlijk laatst ook al. Die schreef het boekje Je hebt het niet van mij. En uh, daarin neemt het eigenlijk het hele Haagse gebeuren onder de loep. Joris Luijendijk, goedenavond. Goedenavond. Je ja, hebt dat boek geschreven um, over wie nou de werkelijke beslissingen nemen uh, uh, daar op het Binnenhof. Um, en dat waren dan de ambtenaren. Als we nou die Wikileaks zien, dan is dat toch precies wat jij bedoelde, of niet? Ja, volgens mij in ieder geval voor een, voor een belangrijk deel hier. Zou je hier nog kunnen zeggen dat de ambtenaren het werk uitvoeren van de politiek. Dus van Verhagen. Uh, en uh, dat zal, kijk, ik denk dat de ambtenaren van Bos uh, voor Financiën, daar staat Financiën onbekend, uh, ook van alles uitvoeren en ook in dat... Op, de, ...op zijn coalitiepartners van de CDA dat zal hebben ingehakt. Maar wat, wat mij gewoon enorm trof in Den Haag... ...was dat ik dus naar de lobbyisten ging... ...en die worden betaald om de macht te beïnvloeden. Dus ik dacht nou, als ik aan hen vraag... ...waar breng jij je tijd door, dan weet ik waar de macht zit. En die zeiden nou, Brussel, de ambtenaren... ...en uh, ja, dan eigenlijk... ...daarna komt nog de politiek, dat is eigenlijk het puntje op de i. Dus de hele i, die hele balk, dat is Brussel en de ambtenaren. Maar als, daar, als je daar nog niet hebt geregeld... ...ja, dan heb je nog de politiek... Ja. En dus dat vond ik echt wel gek, want ik heb mijn hele leven uh, haast nieuws zitten volgen, omdat ik dacht, daar zit de macht. Dat ging altijd over de poppetjes en over uh, de populariteit van de poppetjes. En nu zeggen deze mensen, die betaald worden door Shell, door uh, de, de gemeente, door weet ik veel wie allemaal, door Greenpeace... Uh, om de macht te beïnvloeden, die zeggen... oh nee, maar dan moet je helemaal niet bij die poppetjes zijn, jong. Ja. Als je teruggaat naar uh, de eerste zin die jij sprak... en dat is namelijk is dat deze ambtenaren mogelijk... gewoon politieke instructies hebben opgevolgd... dus dan is de politicus ook uh, verantwoordelijk. Dan is de grap natuurlijk wel dat uh, minister Roosentaal zegt... dat er absoluut geen instructie is geweest, uh, sterker nog dat überhaupt wat uh, Ivo Daalder heeft opgeschreven... richting uh, zijn Amerikaanse basis in Washington, uh, dat het niet klopt. Dus eigenlijk zegt hij dat uh, uh, uh, wat de Wikileaks zegt, dat het niet deugt. Uh, en uh, dat hij daar ook niet voor verantwoordelijk kan zijn. Wat zegt dat dan? Is er een ja. soort van schijnwerkelijkheid in, bij die ambtenaren... die onderling een beetje uh, overlegjes hebben... en dat we politiek maar ontkennen dat ze überhaupt bestaan? Of weet politici niet dat die overlegjes bestaan? Nou, of uh, dit is eigenlijk nog de enige manier waarop uh, Roosentaal zich eruit kan kletsen. Totdat Ivo Daaler ja. zegt dat het wel degelijk zo ja, was. Maar dat is, gaat Ivo Daaler natuurlijk pas in zijn memoiris zeggen. Memoires die trouwens ook nooit worden geschreven door Nederlandse politici. Want uh, Ivo Daaler kan als NAVO-ambassadeur Nederland niet in het, uh, in de verlegenheid brengen. Maar dit is, kijk, je moet voorstellen, zo'n roosentaal, is ook zo'n perfect voorbeeld. Die wordt minister, die weet niets van buitenlandse zaken, heeft hij zich nooit in verdiept of, of onderscheiden. Die komt op zijn ministerie binnen, die mag één assistent meenemen, eentje. Staat hij tegenover duizenden ambtenaren. Wat gaat die man doen? Die, die is het gezicht van het beleid van die ambtenaren. En wat die ambtenaren doen is dat, hoe lobbyisten dat beschrijven... Dan, je hebt een wetsvoorstel, een wet vaak is dat een, een, uh, een opdracht vanuit Brussel... en daar moet dan een Nederlandse wet van komen... en die klimt omhoog in zo'n ministerie. Uh -huh. En bij iedere schaal kan je eigenlijk als lobbyist proberen om die tekst te beïnvloeden. Dat is de ambtenaar met het zachte potlood noemen ze dat. Uh -huh. En dat, dat klimt dan zo omhoog en op een gegeven moment is dat helemaal uitgevochten. Alle lobbyisten zijn gehoord en dan gaat het naar de Tweede Kamer... Dan gaan ze er allemaal over vechten. Dan wordt de Haagse journalistiek wakker en dan doen ze alsof dat beleid van die minister was. Maar dat is natuurlijk kinderlijk gedacht dat als een minister tegenover 3000 ambtenaren staat, die alle 3000 er nog zitten als de minister weg is. De minister heeft geen eigen kennis, geen eigen mensen, gaat niet over het personeelsbeleid dat die persoon het beleid zou maken... Kortom, de minister beslist helemaal niks. Dat zijn allemaal de poppetjes achter de schermen. Dat nou, is wel iets. Ik bedoel, ja. die, die, die lobbyisten zeggen ook... je hebt echt wel uh, daar nog wel wat te winnen. Maar het idee dat het lot van ons land wordt beslist... Door die, uh, door die mannetjes en vrouwtjes... die we de hele dag bij Den Haag vandaag op elkaar zien vitten... dat is natuurlijk voor journalisten veel makkelijker te maken. Hè, als jij zegt van... Uh, Mag jij dit en dit zeggen over de missie in Kunduz? Is veel makkelijker dan is missie in Kunduz een goed idee. Kijk, elke week voordat de ministerraad plaatsvindt... dan ja. uh, vindt het schaduwkabinet uh, de ontmoeting vindt plaats. Dan gaan alle secretarissen-generaal de basis van de, van de ministeries gaan... met elkaar overleggen en een beetje die ministerraad voorkoken. Als ik daar als journalist bij uh, wil komen, dan mag dat niet. Dan moet ik of in vuilnisbakken gaan zitten vroeten... Maar ik kan het ja. niet. Uh, Doe dat eens, Siebert, kom op. Nee, maar, en ja, dat is natuurlijk wel, wel het punt. Is dat in, in Amerika, in Frankrijk. Als een minister aankomt. dan kan hij zijn eigen uh, ambtelijke top uh, meenemen. En uh, een parlement of een senaat. die kan daarmee ook gewoon het kopstukken uit. Uh, dat kabinet van een minister kan ja. dan ook horen. En in Nederland doen we net alsof uh, uh, de ambtenaren totaal onafhankelijk zijn. Terwijl als je uh, Balkenende zag met, uh, met Richard van Zwol, zijn hoogste baan. Nou, dat, dat zat bij elkaar bijna op schoot. Uh, en. Uh, dat is natuurlijk gewoon heel raar. Daar moeten we in Nederland dus van af. En ik zou ook wel vinden, en ik hoop dat Joris dat ook vindt... is dus dat je stukken van topambtenaren, als die onderling overleggen... dat het gewoon op straat moet. Dat je dat ook moet kunnen controleren. Ja, Want op dit moment valt jij, dat jongen? niet controleren. Ja, ja dat, daar heb ik het tekort... aan de oplossingenkant heb ik het tekort rondgelopen. Ja, dus dan, uh, laat ja. Ik graag, uh, hallo meneer ja. Leijndijk. Nu maakt u dus nou, dus er wel heel erg makkelijk trekken. vanaf. Nee, dat is, dit is een van de moeilijkste dingen... voor mensen in de media om te zeggen... van ik weet dit niet. Moet je eens kijken... Hoe weinig je dat hoort, terwijl mensen in de media er meestal geen sodomieten vanaf weten. Nee, oké, okay. nee, maar je kan zeggen, dit... ik weet het niet, maar je kan wel zeggen, ik heb er wel vast wel over nagedacht hoe dat dan zou moeten. Ja, maar dat vecht, vecht heel veel. Want als je dus inderdaad zegt, die, de, met Wikileaks gebeurt dat nu eigenlijk. Hè? Amerikaanse ambass ambassades gaan echt niet meer opschrijven in die cables... Wat ze weten, daar komen andere kanalen voor. En ik denk dat als je iets op straat gooit en je maakt het transparant, je maakt het de journalisten opnieuw heel makkelijk, dan gaat het gewoon op een andere manier. Ik denk dat journalisten in Nederland echt hun werk gaan doen. Dat betekent niet eindeloos voor een dichte deur bij het CDA hangen totdat er iemand naar buiten komt die zegt ik heb niks te zeggen. Maar gewoon eindloos veel praten met, met ambtenaren, met lobbyisten, met mensen die daar omheen hangen. En die weten heel veel. Die, die zijn namelijk die SG's die in dat overleg komen aan het bewerken. Dus er is daar ontzettend veel over te horen. Maar er is een soort code van, uh, het enige, macht is politiek. Politiek is al, alleen maar in Den Haag. En Den Haag is de poppetjes. Maar ga, ja, jij, dan, dat nu, ga jij dat nu ook doen vanaf nu dan, Joos? Nou, ik ga dat wel. Kijk, op zich, als ik het doe, oké, okay, dan wordt het in één krant gedaan. Hè, dan, dan is de crisis niet voorbij. Nee, maar, maar goed, in, iemand moet ermee beginnen. Uh, we zijn daar inderdaad met het, het rookverbod, wat zo'n <laughs> interessant fenomeen was. Omdat het, uh, niet, uh, er was geen campagne gevoerd, we gaan... Uh, we gaan het roken verbieden en opeens was het er. En daar zie je eigenlijk, uh, ja, gaan we eigenlijk helemaal nu uitzoeken hoe nou uh, dat tot stand kwam. En dan kom je echt, echt rare dingen tegen ambtenaren die twee dagen in de week op het ministerie werken. Twee dagen als consultant voor uh, cliënten die iets met het ministerie te maken hebben. En ook nog één dag lobbyist. En dat soort allerlei rare pet op en zo. En ja, dat past niet echt in een soort klassiek journalistiek verhaal van schande, schande, schande. Maar jij dus schrijft jij erover dat. in NRC Next hè? Ja, in ja. NRC Next. Maar dat leidt toch ergens nog heel even af van dit verhaal. Want de kern waarmee we begonnen was eigenlijk... wie is verantwoordelijk voor de uitspraken en daden die een ambtenaar doet. En als je daar dus ook lobbyt, En dat is uiteindelijk toch een minister. En waarom kunnen we toch in de Kamer ministers niet afrekenen... op wat een ambtenaar eigenlijk in de top aan het doen is... omdat we het maar ontkennen. Dat is volgens mij de centrale vraag, Joris. Nou, nee, de centrale vraag is volgens mij die daar onder ligt. Namelijk, wie bepaalt er uh, wat er met ons land wordt gedaan? En dus, dus jouw vraag is daar weer een hele verre vertaling van voor de Haagse inkwoud. Maar ik wil gewoon weten, wie bepaalt nou eigenlijk dat wij bijvoorbeeld nu naar Kunduz gaan? Weet je, we zijn er nu uit, oké, okay, we zijn naar Oeriskan gegaan omdat Nederland een plekje kreeg bij de G20. Nou, daar, daar had ik heel graag een debat over gehad, gewoon van wat zijn de voordelen van bij de G20, Zijn wat zijn de nadelen, Weegt dat op tegen wat we in Oeriskan gaan doen. Nu gaan we naar Kunduz. Waar zijn de Haagse journalisten die nou uitzoeken wat ons door Amerika is aangeboden in ruil waarvoor we naar Kunduz gaan? Lees je de krant niet? Dat staat wel in de krant, wordt, wordt alleen in de Tweede wat, Kamer niet echt Wat is ons door de Amerikanen aangeboden? Nou ja, als je de discussie over de vorige G20-meeting uh, in Seoul uh, goed las... en ik moet zeggen dat waren maar een paar kranten dan uh, had het inderdaad wel te maken met uh, onze uh, relaties met Canada... en dat we door de Canadezen aan tafel zaten bij de G20... en dat Rutte een paar weken terug naar Merkel... gaat gaan volgende week naar Cameron... en dat er opnieuw gesproken zou worden... over opnieuw een soort van aanschuifpositie voor Nederland bij de G20... Ja. Ja, dan wil, Volgens mij het ik FD weten. was het. Dan wil ik daarna weten, wat levert dat dan op... He, op, een, op, het, op het individueel niveau van een politicus. Is dit een manier voor een politicus om zich in de kijker te spelen... voor een functie later bij de EU of de NAVO? Uh, wat levert het economisch op? Welke bedrijf, bijvoorbeeld KLM, kan ik me voorstellen... dat die heel zwaar lobbyt voor de Kooloos-missie? Want, uh, want KLM heeft hele zware belangen in Amerika. Die hebben, heel, die, hebben die, macht, die markt voor een deel in handen. En uh, de, uh, KLM zal absoluut willen dat de relatie met Amerika goed blijft. Nou, dat soort, die grote belangen... En daar heeft in Den Haag, want die lobbyisten, daar hebben ze het allemaal over. Zij zijn echt niet bezig met die poppetjes. Maar Joris, even tot slot, want uh, we moeten een eind aan breien. Krijgen wij dit van jouw hand ook te lezen in de Next? Ga jij dat soort vragen stellen? Ja, dus, maar je, je kan wel heel weinig doen. en het is. Uh... Ik hoop echt dat het, dat, ik, dat, dat het dan niet een soort van gekke Henkie wordt. van... Oh ja, maar in de NRC gebeurt er wel wat. En voor de rest gaan wij lekker door met. Nee, maar je, moet, de volgende je moet op zijn minst het goede voorbeeld geven, toch? Als je zoveel kritiek hebt. Ja, precies. En ja, ja. ja, nee, inderdaad. Dat is echt de volgende stap. Maar ja. het is, uh, laat het alsjeblieft daar niet bij blijven, zeg. Mooi pleidooi. Dankjewel, Joris Luijendijk. En uh, oh, Stuart, Van Linde, dankjewel. En jij bent er gewoon volgende week weer. Tot dan. Exit Holland. In Exit Holland bellen we natuurlijk iedere dag met een Nederlander die in het buitenland woont. Vanavond Mayumi Bekkers, die woont in de Japanse hoofdstad Tokio. Mayumi, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, en daar in Tokio een, een, een, houden ze van een, een nieuwe vorm van entertainment daar. Je bent er naartoe geweest in, in cafés en in bars. En, nou ja, wat ik heb begrepen, dat vind je bij ons alleen maar op de wallen. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, we zijn natuurlijk altijd uh, in Japan en in Tokio zijn we heel erg op zoek naar iets nieuws. En er zijn heel veel verschillende themabarren. Uh -huh. En uh, eentje daarvan, dus waar ik dus laatst was geweest, is dus een uh, SM-bar. Maar er komen dus eigenlijk gewone normale mensen, zakenlui, of misschien toeristen of van mensen die zoals ik uh, iets anders willen zien dan een normale bar. Uh -huh. En uh, wat grappiger daaraan is, is dat er allemaal uh, ja, bizarre uh, opvoeringjes worden gegeven... door uh, de vrouwen, die barvrouwen, en die doen altijd een uh, dansje achter de bar. Uh -huh. En dan uh, tegelijkertijd geven ze dus bijvoorbeeld mensen een uh, kaars... ...om dus uh, uh, ja, uh, met de mensen dus, uh, de kaarsmet over iemand heen te laten druipen en zo. Of een zweetje en dat soort dingen. En dat heb ik dus ook allemaal meegemaakt. Maar ja, uiteindelijk heb ik dus niet alles uitgevoerd. Ik vond het allemaal heel grappig en entertaining. Maar het grappige is dus eraan dus dat het allemaal gewoon makkelijk kan... ...en het wordt allemaal heel luchtig gezien. Ja, ja. En is dus heel anders dan in Nederland. Ja, maar ik kan me toch voorstellen dat als je daar een, een zakendiner hebt... Dat het een beetje raar is om, uh, om je zakenpartner met een zweepje te gaan zitten bewerken. Ja, nou op zich is het natuurlijk heel erg vreemd. Maar het wordt niet zo heel erg uh, direct uh, gezien dat, uh, dat het echt op seks of iets is gebaseerd. Maar het is gewoon echt pure entertainment om gewoon iets anders te kunnen beleven dan uh, ja, een normale bar waar je gewoon wat drankjes en misschien wat eten, uh, wat eten uh, neemt. Ja, ja. En, en het heeft, want jij zegt het heeft niks seksueels. Dat kaars verdruppelen, dat is allemaal helemaal normaal. Nou ja, ja, nou ja, normaal ja, normaal natuurlijk niet helemaal, want het is natuurlijk wel iets unieks. Maar het is echt niets uh, seksueels, nee. En nou, maar hoe komt dat dan? Want uh, ik denk inderdaad in, in Nederland, of uh, trouwens in de meeste landen, zou dat wel meteen in de SM-hoek zitten. Bedoel, houden die Japanners daar niet van? Of, of zit dat gewoon niet in hun DNA, zal ik maar zeggen? Nou nee, volgens mij houden ze er wel van, dat is wel zo, maar in deze bar is het daar niet echt uh, super op gericht. Waarschijnlijk zijn er wel misschien andere uh, plekken die daar, ja misschien wel meer daarop is gebaseerd, maar in deze plek dus helemaal niet. En dan is het gewoon echt uh, voor, ja, uh, pure unieke entertainment. Ja, waar je dus gewoon gezellig met je vrienden of met je, met je ouders, komen er ook veel families? Nou, families, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Maar <laughs> <laughs> ik denk wel collega's en vrienden en ja. Uh, ja, dat soort groepen mensen. En jij hebt dus uh, uh, wel wat kaarsvet over die vriend van je ingedruppeld. gedruppeld. <laughs> ja. En dat was de dus wel heel grappig. Want hij deed maar au au roepen. <laughs> het was zo onnatuurlijk voor mij om dat te doen. <laughs> en uh, uiteindelijk gaf ze me dus ook een... Ja, maar die heb ik maar gewoon maar laten zitten. Een zweepje, of, Ja. <laughs> ja. <laughs> En dat is dus ja, zoals ja. ik he, ja. Ja, ben ik er naartoe gegaan. Terwijl ik er ook niet uh, erg van ben en dat soort dingen. Maar ja, het is zoals ik zeg, ja, voor gewoon uh, iedereen eigenlijk om gewoon even iets anders te gaan uh, beleven. Ja, gewoon in plaats van Karaoke. Zoiets. Ja. ja. En dat kan dus in Tokio, daar is dat uh, de, of heel gewoon dat je daar met je vrienden en je zakencollega's naartoe gaat. Dankjewel. Mayumi Beckers ja. vanuit Tokio, Japan. Oké, okay, hartelijk bedankt. Dag. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Jullie Wennerig. SP-leider Roemer is kwaad dat hij morgen niet mag spreken op het Maliveld in Den Haag. Studenten protesteren daar tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De SP neemt morgen al deel aan een forumdiscussie. En elke partij mag van de organisatie maar aan één onderdeel meedoen. PvdA-leider Cohen en d 66 voorman Pechtold spreken wel op het Maliveld. Het aantal mensen dat lid is van een politieke partij is met bijna 320.000 net zo hoog als in de jaren 90. De meeste politieke partijen hebben vorig jaar leden gewonnen. In totaal kwam er 4% bij. Volgens het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen komt dat door de verkiezingen van vorig jaar. In de Franse Alpen zijn twee Nederlandse snowboarders met een helikopter gered nadat ze reusachtige letters SOS in de sneeuw hadden gestampt. De twee waren buiten de piste gaan snowboarden toen ze door rotsen geen kant meer op konden. De Nederlanders hadden geen telefoon bij zich.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 Ja, losbarsten, zeg maar. En, uh, met zijn strijd natuurlijk voor beter eten op scholen. En dat wil maar niet erg vlotten. En is hij kwaad. Dit is Radio 1. BNN Today. In Tunesië, eerst even, daar gingen vandaag weer een paar duizend mensen de straat op om te demonstreren. En kennelijk heeft dat effect, want de politieke gevangenen die krijgen amnestie... en verboden politieke partijen worden erkend. Dat maakte de interimregering een paar uur geleden bekend. Correspondent Olivier van Bemi, die is in Tunesië in de hoofdstad Tunis. Olivier, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is goed nieuws. Dat is toch wel echt een revolutie aan de gang daar, hè? Ja, ja. Het is wel, uh, ja er is echt iets gaande, inderdaad, wat voorlopig nog niet is, uh, is opgehouden. Nee. Ik sprak vandaag ook iemand die zei van uh, er is een slag gewonnen, maar nog niet de oorlog. Nee, nee. Nou, nou heb jij natuurlijk... Je bent daar net aangekomen. Um, de... Ik ben er gisterochtend aangekomen, Gisterochtend. Ja. Hoe is die stad eraan toe, Tunis? Ja, uh, het is op zich nu al vrij kalm. Het is niet uh, dat je je leven riskeert als je over straat loopt. Iedereen, uh, iedereen loopt weer over straat. Het is, uh, het is, gewoon weer vrij druk. De cafés zitten vol. Alleen wel opmerkelijk dat er, ja, gewoon om de paar honderd meter staat een grote tank. Dat is normaal gesproken natuurlijk niet het geval. Ja. En er zijn uh, bij, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld zijn grote prikkeldaadversperringen. en uh, het leger, uh, het houdt de wacht zeg maar. Ja. Het is wel zo dat uh, de leger, het leger heeft de kant gekozen van de demonstranten uh, al aan het begin. Ja. Dus die, die tanks, die zijn nu ook, die uh, daar zitten bloemen zijn er in geplant, zeg maar. En uh, mensen gaan ook met die tanks op de foto. Het uh, is dus, uh, ja een vreemde ja. vreemde gewaarwording. Uh. Ja, is het nou als je daar rondloopt, dat je de, de, ja, de, de sfeer van de revolutie proeft? En is dat ook het enige waar mensen het over hebben? Of is, of is iedereen ja, ja. gewoon een beetje begonnen met, met de rest van zijn leven? Nou, Nee, het is wel echt zo dat uh, mensen hebben ineens de vrijheid om te praten wat ze, wat ze willen. En dat zijn ze totaal niet gewend. Het is echt zo, uh, dat, dat je hebt heel veel gesprekken over politiek ineens overal. Wat, wat dus echt niet kon, uh, 23 jaar lang. Mm -hmm. En uh, je hebt bijvoorbeeld op de radiostations. Iedereen is een beetje zichzelf aan het heruitvinden daar in de media. Ze, hebben, ze draaiden daar gewoon uh, tot nu toe een beetje uh, nikszeggende liedjes. Vooral werd me verteld. En nu wordt er ineens uh, wordt, uh, heftig gediscussieerd en gedebatteerd. En uh, het is dus echt een hele grote verandering uh, ja. ten opzichte van een week geleden. Ja, en, en merk je dat ook aan dat er... Op in nee, de mensen kunnen natuurlijk nu... Ook weer meer op internet en boeken lezen. Uh, ja, verboden ja, ja. die voor hem vermoord. Uh, er, er gaat echt een hele wereld voor ze open, inderdaad. Uh, ik, ik zag Vandaag liep ik over straat en toen, uh, toen was er ineens een uh, groepje mensen stond om een bankje heen. En daar had een man die had, uh, die had twee karikaturen getekend ja. met Ben Ali erop. Nou, dat is echt iets wat, wat de mensen nog nooit gezien hadden. Hij vertelde me dat hij dat uh, op zich al jarenlang uh, stiekem doet. Ja. En dat ook wel eens probeert op internet. Uh, er, uh, online te publiceren. Maar dat is echt, dat is gewoon, het waren niet uh, kwalitatief heel hoogstaande karikaturen. Het was uh, Ben Ali die zeg maar naast een koe stond. En zijn vrouw, uh, de gehate vrouw uh, Leila Trabelsi, die die koe zeg maar aan het uitmelken was en haar familie daarmee uh, steunde. Want nee. Die Trabelsi, dat is echt een beetje de gehate figuur. Uh, zij heeft echt heel veel uh, met haar man natuurlijk uh, gestolen ten gunste van ja. haar familie. Ja. En nou ja, dat was op zich. Uh, ja, het zou bij ons niet heel erg veel uh, opzienbaren, maar daar was het echt een karikatuur. Dat is echt iets, uh, dat, ja, dat kennen ze niet. Uh, ja. Dus dat is heel opmerkelijk. En dan wordt er hier over gesproken, um, over de Facebook revolutie. Het allemaal ja, door jonge mensen begonnen op internet door elkaar berichtjes te sturen. Maar wordt dat eigenlijk daar ook zo gezien? Ja, voor een deel, uh, voor een deel wel. De opinies zijn er een beetje verdeeld over. Er zijn nu ook al analyses inderdaad hier van, uh, van... hoe belangrijk is dat Facebook nou geweest. Het speelt zeker een hele belangrijke rol. Want er waren gewoon geen media ter beschikking van mensen... die het niet met het regime eens waren. Dus als je wil verzamelen om te demonstreren tegen dat regime... ja, je, je kan niet uh, affiches ophangen. Dat, dat, dat kon gewoon allemaal niet. Nee. En Facebook werd niet gecensureerd. Dus ze konden via Facebook konden ze wel met elkaar afspreken. En dat heeft dus een hele grote rol gespeeld. Maar tegelijkertijd wordt er nu ook wel inderdaad gezegd van het is de Facebook-revolutie. En dat gaat volgens sommigen dan wel weer wat te ver. Want het is begonnen met, uh, nou, met die man die zich uh, in brand heeft mm -hmm. gestoken uit ja. protest... En daarna hebben de vakbonden dat opgepikt. En uh, Al Jazeera heeft ook een grote rol gespeeld... om, om dat nieuws zeg maar, te vertellen aan de Tunesiërs. Dus het is niet alleen Facebook die, uh, die dat gedaan ja, heeft. En die jongen, die, die blogger, toch? Die heeft ook een grote rol gespeeld. Ja, ja, ja. De, de twitteraar uh, Slim Amam Amamu heet hij. Mm. 33 jaar. En uh, vlak voor, dat, uh, voor de revolutie losbarsten was hij nog uh, een tijdje gevangen gezet. En die heeft het nu geschopt tot uh, staatssecretaris van Sport en jeugdzaken. Hm. Dus dat is erg mooi. En die, want die, die twitterde voortdurend over, nou ja, over wat er daar gebeurde ja, ja, ja, die werd als, uh, als subversief gezien, inderdaad. Ja. Uh. En als jij nou daar rondloopt, even tot, tot slot, is het nou. Want ja, hoe, dat klinkt misschien een beetje cru, maar het is toch wel, wel cool dat jij daar bent. En je bent wel. Onderdeel van. Je ziet dat nu met eigen ogen. Ja, en dit is misschien, ja, ja. misschien heeft deze revolutie wel weer meer, meer tot gevolg daar. In het Midden-Oosten. Ja. Voel je dat ook een beetje zo? Ben je een ja, beetje, het voelt, voelt echt gespannen. wel heel speciaal. Dat er, er kwam bijvoorbeeld ook vandaag iemand op beaflopen afloop. Toen stond ik ergens te kijken en die had ineens een, een Franse krant bij zich. Een, een satirische krant, Le Canard Enchaîné. Hm. En die ging dat ook echt. Die, die, zag, die dacht dat ik misschien ook Frans was of zo. Van, kijk eens wat ik heb. En uh, het is echt, je ziet. Ja, je ziet Echt iets, je beseft een beetje, dat klinkt misschien een beetje melodramatisch... maar hoe belangrijk vrijheid is en, en hoe dat, zeg maar... sommige mensen hebben dat gewoon twintig jaar lang niet gehad. En ja. dat is wel erg mooi om te zien als ze dat dan ineens wel hebben. Laten we hopen dat ze, dat ze die vrijheid behouden. Dankjewel, Olivier van Bemen vanuit Tunis in Tunesië. Zometeen Pierre Wind, die is hier over zijn strijd voor beter eten. Maar eerst Losing My Religion you. Oh, life is bigger, it's bigger Heel veel mensen die een takkenhekel hebben aan REM, maar ik ben er daar niet een van. Ik hou van ze. Losing my religion. Dit is Radio 1 Today. Topkok Pierre Wintan. Die geeft al jaren smaaklessen op scholen om kinderen kennis te laten maken met gezond eten en met, met lekkere smaken. En hij hoopt heel erg dat deze lessen verplichte kost worden, want ze eten nog steeds veel te veel marsen en andere meuk, zegt hij. Nou, om dat even te checken hebben wij gevraagd op straat wat kinderen nou zal eten in de lunchpauzes. We naar de Turk dan Had ik een uh, Mexicano of een pizzaatje of zo. Ja joh, Twee. gek. Niet, uh... um, gewoon brood en uh, gewoon een koekje en drinken. Niks? Of heel soms gaan we naar Turk toe? Ja, een kipkorntje, een frietje of zo, dat is wel lekker. Betaat en uh, kaasleu en drinken, dat was het. Mexicano's, betaat... Sla, oude, Turkse pizza's, frikandellen, alles. Uh, meestal brood. Uh, Vier sneetjes brood en een flesje drinken. Uh, brood en ook uh, sultana koek. Alleen een paar koekjes. Uh, een kipkorntje, frietje of zo. Dat is wel lekker. Ja, grappig. Die meisjes eten allemaal brood. <laughs> jongens allemaal, kipkorno, corn en de Mexicano. Uh, Pierre Wint, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hi, morgen promote je ja, voor, eigenlijk voor de zoveelste keer gezond eten op scholen... tijdens de finale van de beste schoollunch van Nederland. Ze gaan allemaal leerlingen laten zien hoe goed ze een lunch kunnen maken. En nou ben jij al, geloof ik, iets van, iets van 17 jaar bezig om kinderen beter te laten eten. Dat lijkt inmiddels wel echt op een soort persoonlijke kruistocht. Heb je wel iets al bereikt, Pierre? Ja, als je het zo zegt, dan ga ik bijna huilen. <lacht> zo bedoel ik het nee. niet. Nee, nee, nee. Nee, maar <lacht> nee, het is wel zo van... Het is echt een, een mega kruistocht. Uh, maar we hebben, op de vraag wat ik bereikt heb, ik denk het wel. Alleen, ik ben nog lang niet waar ik wezen wil. Uh, het is wel zo van, het is vechten, soms denk ik tegen de bierkaai. Want Wat mijn doelstelling is, ik wil zeg maar verplichte voedingslessen op basisscholen. Dat is wat ik in 1993 in mijn hoofd had. Mm -hmm. en, en we zijn heel ver, want we hebben nu 2000 basisscholen... Al waar ze voedingslessen smaaklessen hebben. Maar het is nog niet wat we willen, verplicht. En uh, ja, het is ook een gevecht met, met de politiek natuurlijk. Ja, ja. Nou, zou je denken, um, nieuwe, nieuwe ronde in de politiek. Hè? Nieuw kabinet, nieuwe ministers, nieuwe kansen. Um, en er zit nu Marja van Bijsterveld van, onder, van onderwijs. Een verbijsterend veld. Ja, ja je hebt niet zo'n hele goede relatie met haar, geloof ik. Hè? Nee, echt. Ik vind het echt niet, niet alleen maar omdat ze de, de, de, de smaaklessen negeert. Maar ook gewoon sowieso vind ik het de slecht, slechtste minister die we ooit gehad hebben. Land. Dus, ja, nou ja. Ik, ik, ik zit zelf in 1989 het onderwijs. Mm -hmm. dus, je kan, dus je kan wel zeggen, van, oké, okay, ik heb verstand van koken, maar van het onderwijs, hoe dat werkt. En uh, daar kunnen we uren over praten, maar ze heeft zulke rare dingen gedaan, van uh, al beslissingen. Ze heeft er gewoon in mijn, in mijn optiek geen verstand van. Maar als je dan kijkt naar die smaaklessen bijvoorbeeld. Ik ben zo boos geworden toen ik haar vorig jaar uh, in, in de ogen kijk. Dat was op het Kinderboekenfestival. Ja. Uh, toen, met dat, toen had ik meegewerkt aan het Kinderboek. kinderboek. Toen zag ik haar, toen was ze nog staatssecretaris, toen zei ik tegen haar van, hé, hey, oh leuk, leuk u te ontmoeten. Kunnen wij misschien een keer over die voedingslessen een keer gewoon onder vier ogen praten? Gewoon brainstormen, hè? Gewoon, gewoon leuk. Toen keek ze hem aan alsof als ze me de dood wenste, weet je, van uh, wie, wie, wie, wie ben jij? Ja. En, en, en, en, en wat ze zei, nou dat is niks voor het onderwijs, dat is voor thuis voedingslessen, smaaklessen, dat moet je gewoon niet op scholen doen. Dat, is, ja. uh, dat noemt zij, in haar termen, Ze zou dat kunnen onderschatten als fun-entertainment. En ik denk dat wij een, een totaal verschil hebben van mening over. En ik gelukkig niet alleen, want er zijn heel veel andere politieke mensen die het mm. wel uh, zo zien. Ja, maar wat, maar wat, wat, wat zei je tegen haar? Want ik neem aan dat je iets terug zei, iets briljants, Pierre. Nou ja, nou ja, ik keek de raam en ik zei van, nou dan, uh, volgens mij zijn we niet voor elkaar geschapen. <laughs> en, uh, en, en, en, en ik heb volgens mij op dat moment geen vrienden met haar gemaakt. Nee. Maar, dus, maar het is wel zo van... Het, Kijk, het gaat mij niet om dat ze tegen is, maar, gaat, maar waar, waar, waar ik dus heel erg mee, mee zit, is dat ze niet in gesprek wil. Huh? En, tot ze, en wat ze ook nog zei, ja, het gaat om taal en rekenen. Maar dan ben je toch een debiel? Dus het is echt een deeldolintje Waarom? Is het, <lacht> wat is het Een dildolientje. Hè? Een je dildolientje. Ja. Nee, maar waarom? In mijn <lacht> ja. optiek, als jij niet het gesprek in debat in wil gaan, ik heb, uh, al jarenlang zijn er heel veel partijen die zeg maar, dat wel oké okay vinden, ja. maar... Het, is dan, het gaat niet om taal en rekenen, alleen onderwijs. Zeg maar, als je over voedingslessen... er is geen kennis namelijk bij kinderen over eten. Hmm. Aardeskunde, rekenen, wat dan ook is. Het hoort op de basisschool, het gaat over kennis. Het gaat niet over koken, het gaat over kennis. Je kan namelijk bijvoorbeeld uh, die voedingslessen... bijvoorbeeld een leren etiket lezen. Het, wat is een calorie? Maar ook met die calorieën kan je geweldige rekensommen maken. Laat een opstel uh, over voeding gaan, et cetera. Je kan dat zo integreren, maar dat wil ze niet. Uh, aan de andere kant moet ik zeggen... dat ik bijvoorbeeld het ministerie van LNV... De, de, de, van de, de, even kijken, dat was Veerman. Ja, dat ja, nee, ja. ja, was Veerman. En Onder andere de, nou, de, de Gerda Verburg, die, me, die steunen nog steeds. Ze hebben altijd het ministerie de, de smaaklessen gesteund. Ja. Dus ik sta niet alleen, begrijp je nee, wel? Nee. waarom we, dan we, niet we, in we, gesprek we, we wil? We, we hebben haar even gebeld natuurlijk, uh, Marja ja. van Pijsseveld. Maar uh, nou ja, ze is nog, nog steeds niet houdt ze heel erg van je, want ze wilde niet reageren. Maar ze heeft wel even een reactie gegeven. En daarin zei ze een beetje wat je net al zei. Van, ja, uh, het is entertainment wat Pierre Wind wil en dat is ook prima. Maar uh, uh, het is primair een verantwoordelijkheid van de ouders om, om kinderen gezond te leren eten. En dan denk ik, ja, daar is toch wel een beetje gelijk hè, misschien, Pierre. Moet je nee, niet, nee, moet je nee, niet nee. bij die ouders gaan aankloppen? Nee, nee, daar heeft ze dus niet gelijk in. Kijk, en als je dan niet in gesprek wil, dan zeg ik van, oké, okay, kijk, dan, dan denk ik mezelf, kijk, ik ben niet alleen met, met, met die, die hiervoor is, hè. Ik bedoel, zeg maar, onder andere mm -hmm. hebben we heel veel mensen achter me. Mm -hmm. Kijk, het is namelijk, ik ga nu in twee, drie zinnen overtuigen waarom het niet <laughs> bij de ouders hoort Nou, try me. Reden één is rekenen. Ja. En aan jou de vraag, hoort dat op school of thuis? Op school. Op school. Nou, ja. oké, okay, dan zijn we het tenminste daarover eens. Ja. Waar ik over praat, is niet over koken, maar is bijvoorbeeld waar bijvoorbeeld een aardappel vandaan komt. Uh, waar komt een wortel vandaan? Uh, wat is vitamine C? Uh, uh, wat is de schijf van vijf? Hè? Dat zijn allemaal kennisvragen. Kennis, puur kennis, die je op school hoort te leren. In een regulier vanaf de basisschool, dan van de groep 1 tot met groep 8 of groep 0. En dat is dus werkelijk kennis. Aardeskunde is namelijk kennis waarom eh, dan eh, over voeding, de eerste levensbehoeften? we kunnen niet eens een etiket lezen. Is het allemaal deze kennis? Moeten we dat bij de ouders hebben nu? Nee. Ja. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, Pierre, als ik daar zo over nadenk, had ik persoonlijk heel wat meer, denk ik, baat gehad... bij smaaklessen en kooklessen en voedingslessen dan aardrijkskunde. Maar ik dat wil... denk ik ook. Kijk, want het is namelijk zo, het gaat niet alleen... Kijk, het, kijk voedingslessen gaat niet alleen maar over, zeg maar, over dat koken. Mm. We doen het met leuke proefjes. Bijvoorbeeld ook de relevantie tussen bewegen... En uh, tussen bewegen en, en, en eten. Bijvoorbeeld, dan kan je bij rekenen een heel mooi proefje doen, bijvoorbeeld. met rekenen. Reken maar uit. naar hoeveel uh, minuten. Uh, je moet verbranden. als je een, een, een Magnum hebt gegeten. Ja, ja. Eh, dat zijn, dat... ja, dat zijn dingen. denk van ja. mevrouw van Bijsterendveld, uh, kom nou eens in, in dat debat. Maar ze wil het debat niet aan. En, en dat vind ik erg. Kijk, als ze haar mening heeft. iedereen heeft recht op je mening. Maar, en, en daarbij. Uh, kijk naar de. de alle, kijk, het is namelijk. het grappige is. Als ik alleen dit zou vinden. Maar gelukkig vinden het heel veel mensen, ook wetenschappelijke onderzoeken, ook de gezondheidsraad, et cetera, die pleiten allemaal voor om zeg maar voeding in het onderwijs te doen. Dus er is een vak van te maken. Hm. Dan moest je toch minimaal naar luisteren dan. Maar ze, ze, ze wil niet eens luisteren. Nou, nou Pierre, nou voer deze strijd al heel lang hè. En, ja. en, en het lukt niet. En nu bij deze minister ziet het er ook dus niet echt naar uit. Uh, nee. dat, dat, dat, dat, je, dat je dat erin krijgt, die lessen, uh, verplicht. En um, nou ben je er bloed van een tiek in die strijd. Maar wat, wat, wat doet het met jou, jou als Pierre Wint zijnde dat dat allemaal niet zo wil vlotten? Nou, voelt wel. Want kijk, kijk, kijk, kijk, dat is namelijk... Mijn einddoel, het komt van, Ik ben iemand die altijd zegt van... Als er vandaag niet is, dan morgen. Maar moet je eens kijken wat we bereikt hebben. Smaaklessen. Twee, meer dan 2000 scholen hebben nu smaaklessen. Als je kijkt door al deze... De, die we in al die jaren hebben aangeswengeld. Er zijn zoveel andere programma's nu... Die op vrijwillige basis zijn. Zoals uh, fit for you het noem maar op. Mm -hmm. Er zijn heel veel projecten die op overgewicht gaan. Met voeding en eten. Dus qua nee, maar vrij... er is heel veel aandacht voor. Dat is absoluut zo. Ja, dat ja. komt onder andere door jou omdat jij het ook... Elke keer weer op de kaart zet, maar ja. dat, dat verplicht die verplichte smaakles op de basisschool is. Er niet, denk je nou wel eens van? Denk je niet wel eens van? Nou ja, weet je, we op met die volgende generatie en uh, dan worden ze maar lekker vet en ongezond. En ik ga mijn energie ergens anders insteken. Nee, weet je wat het is? Ik ben een ram en uh, van, van Sterrenbeeld. Ik ben echt iemand als, als jij het, on, het ongelijk kan aantonen, dan ga ik daarmee in. Maar ik heb Vanaf 93 heb ik het gevoel, hè, niet als een ziener, maar gewoon het gevoel, ook wetenschappelijk, dat ik gelijk heb. Ik blijf nu steeds in alles wat ik gezegd heb, ook met andere dingen op dit gebied, ik heb steeds mijn gelijk gehaald. 7, 8 jaar na dato haal ik mijn gelijk. Ik heb ooit eens in 97, 96 als eerste gepro uh, geprogrammeerd, haal dat kind de keuken in, dan krijg je met je opvoeding, hè, de, die kinderen, als ze eenmaal zelf koken, dan vinden ze alles lekker. Je ziet dat dat procedé gaat nu overal, gaat, uh, gaan ze dat volgen. Ik, ik geloof van heilig in. Als je, niet, als je volhoudt, ik weet zeker dat het gaat lukken. Als het niet lukt, ja, dan, dan, dan, dan, dan heb ik afgesproken met mijn naaste omgeving. Ja. Dan, kom, dan komt er op mijn grafsteen te staan: Missie mislukt. Oh. Ja, Zo dat is dat het nog niet, Pierre. Nee, maar nee. kijk, in de politiek bijvoorbeeld zijn heel veel partijen, politieke partijen die het wel zien zitten. Ja. Nee, en Zoals dus wie dan? Uh, bijvoorbeeld, uh, de SP ziet het zitten. GroenLinks ziet het zitten. VVD ziet het zitten. Uh, CDA, dat is, daar is hij dus van de, de enige partij die een beetje laveert. De een vindt het wel goed en de ander niet. Mm. Uh, de, wat de PVV vindt, dat weet ik niet. Daar heb ik nooit mee, mee, mee contact gehad. Dus ik weet niet wat zij ervan vinden. Maar veel politieke partijen zien dit zitten dus. Dus ik weet zeker dat in de toekomst. Uh, tot, we, tot, tot, tot, tot het verplicht wordt. En daarom acties als morgen. De, gezond, de, de beste smaak uh, lunch van 2010. Ik weet zeker dat het weer aandacht genereert in dit probleem. Want het grappige is, wat je, wat je net liet horen, hè? Dat, ja. dat, stuk, dat stukje, dat is nou de essentie. Dat kan je alleen maar gaan veranderen als je zeg maar uh, vanaf jongs af aan, thuis moet je natuurlijk ook daar wat voor doen natuurlijk, logisch, het is ook, rekenen help je ook thuis, maar als je vanaf jongs af aan begint, dan... Kan, dan heb je de oplossing. Anders hou je over twintig jaar dan kan je dit, die tape ja. die je net liet horen, kan je nu weer over twintig ja, jaar weer laten horen. Maar Pierre, horen. is dan het idee dat je die kinderen op school opvoedt en dat die tegen hun ouders gaan zeggen: Nou, mam, ik wil niet die mars in mijn lunch maar een boterham met tomaat en kaas? Nou, wat we van deze smaaklunch bijvoorbeeld is: hè, bijvoorbeeld, dat is echt kikker, de beste smaaklunch. Het is niet alleen maar dat wedstrijdje. We hebben smaaklessen, heeft zeg maar een, een, een speciaal uh, leseducatie gemaakt: drie lessen. Uh, wat eerst is, je pakt als, als kind pak je, je eigen trommel, dan ga je bekijken met de juf samen van, eh, is dit volgens de richtlijnen, zitten er veel vitamines in, hè? en dan komt er een, een lesje met educatie over weetjes, waar het allemaal vandaan komt, dus echt, echt, echt les. En het de derde is maken, en wat ik dan hoop, is dat ze de volgende keer, als ze zeg maar, mama maakt zo'n uh, trommeltje, tot ze zegt, ja maar hallo, dat wil ik niet, ik wil gezonde dingen. <lacht> en, ja, nee, maar dat hoop ja. je echt. Ja, en, ja, en, ja. En, en, en, en ik weet zeker dat dit gaat lukken. Want ik heb al zoveel kinderen meegemaakt... die uh, door, uh, als ze veel veelvuldig gehad hebben... tot ze zeg maar thuis het signaal geven. Kijk, als je nu thuis begint, ben je te laat. Uh, mag ik nog één ding zeggen nog? Ja, nog kort. Oh, uh, heel kort. Er is, een, er is een onderzoek namelijk geweest, wetenschappelijk... dat je zeg maar tot 10 jaar, 11, 12 jaar... kan je kinderen alles bijbrengen. Als je 13, 14 bent, tot en met je 18 bent, kind kwijt. En later, als je ouder bent... Doe je weer dingen die je in je jongs af Jaan geleerd hebt. Nou, op die basis, kom op met die smaaklessen. En als je 36 bent, kan je dan nog leren koken? Nou, nou leren koken wel. <lacht> maar om je hele eetpatroon te veranderen, dat wordt heel moeilijk. Want dat moet je jongs af aan doen. Ja, nou, dat zit wel goed met mij op zich. Kerwin, nou. succes met je... Ongoing strijd. Oh nee, we mochten geen Engelse woorden meer gebruiken. Met je doorlopende strijd. En uh, uh, nou ja, we gaan jou nog veel vaker hier afhoren. Dankjewel. Nou, ik hoop echt dat ik de volgende keer beter nieuws heb. <laughs> Verplicht! <laughs> uh, Belde nog een keer die dildalintje. Ja, waar gaat het vandaag over bij de groenteboer? Um, Marco uit Laren. Goedenavond. Hi. Dag. Het gaat vast over het prachtige weer. <laughs> ook. En uh, waar ik vorige week eigenlijk al een beetje over had, over, uh, toch over de griep. Want er beginnen nu toch wel uh, heel veel mensen uh, ziek te worden. Ja, jij had toch al wat mensen in, in de winkel ook met uh, Mexicaanse griep, hè? Ja, en nu heb ik thuis ook nog twee, dus... Uh, oh, ja? Ja. Oh nee, wie? Met mijn vrouw en mijn dochter die liggen allebei uh, ziek op dit. Met Mexicaanse griep? Nee, in, uh, in dit geval nog niet. Laat ik het, uh, oh. Ze hebben in ieder geval uh, koorts, dat wel. Oh jij? Ja. En jij? Ik loop de kwakkelen. Oh, dus, dus jongens. Maar, wij hebben het geen goed gedaan. Nee. <laughs> nee. Ja. Helaas. Nou, oh. ja. En mijn Klaas van de markt in Arnhem. Nou uh, ik heb ik, Nee, ik ben niet ziek, gelukkig niet. Nee. Hm. <laughs> nee. Oh, wat heb je ons over hem? Nou ja goed, uh, gisteravond was die jongen erop die aan de touw dat uh, Brandon, ja. Ja, er ja. Dat, ja, dat waren al een paar mensen die zeiden van nou uh, oh, dat is toch ook geen leven. Nee. He? Maar wat zeiden ze over, over Brandon verder? Nou dat het geen leven was, dat het dan wel uh, echt heel sneeuw is. Dat je zo uh, je leven moet slijden, dat er geen perspectief is. Nee. Maar als je die, die jongen daar ziet ziet, dan uh, ja, zult u niet zeggen dat hij zo agressief is. He? Nee. Nou, hij was geloof ik vandaag nog heel agressief tegen de, tegen de staatssecretaris die daar op bezoek was. Ja, dat hoorde ik op de radio, dus ik denk, ja goed, dat, nee, dat is zo niet, maar goed, dat is zo zag, Dan dacht je uh, wel, nou, ik denk dat Marco ongeveer maar zijn tweede een potje voetbal met hem wil doen, dat komt toch goed? Ik ja. denk <laughs> uh, ja, dat ik dat zal ik hem nog hebben? Is dat bij jou ook een beetje een onderwerp, Marco, die jongen? Die nou, het, het heeft wel eventjes de revue gepasseerd. Ja, er, er zijn hele wisselende uh, meningen over natuurlijk. Ja. Die jongen die zal niet voor, uh, voor niks... Uh, zullen ze hem vastgezet hebben. Ja. Dus dat, uh, dat is heel win. Ja, de ene heeft er begrip voor, de ander heeft er geen begrip voor. Ja. Marco, um, dus beterschap hè, aan je vrouw je, ja, en je, je kind. Wel, ik ben ja, <laughs> en met jezelf ook. Kwakkel. Ja, nou, dat komt wel goed. Neem nog zo'n aard bij voor jezelf. En ja, dat je uitgepeste sinaas wel verzapt, dan moet het er helemaal goed komen, ja. toch? Goed, Marco Uitlaren, Klaas van de Markt in Arnhem. Dank, heren. Graag gedaan. Nou, Tot dan snel. Goeie ja. ja, en wij zijn er gewoon morgen weer. Meer info op onze site bnntoday.nl over leuke filmpjes. Zometeen langs de lijn met Jeroen Stomporst En eerst het nieuws met Trudy Vennerich.